Landleven. Een hoorspel in zeven afleveringen, geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. Vandaag het vijfde deel. Augustus alweer. Gaat hard. Het jaar het zal mij benieuwen hoe lang de stramme botten het nog volhouden. Maar ja, het brood kan pas gebakken worden als de aarde van het land zijn. Met Hille gaat het nou een beetje beter. Hij heeft het land van Anna, geld van de briefjes van mevrouw Govers en de centjes van Rijkswaterstaat. Toch maar goed dat hij naar Anna heeft geluisterd. Anders was hij nog aan het procederen gegaan ook. Veevoederbedrijf nou ook afbetaald? Ja, ja dat zit wel even goed. En die de Vos, die moet het verder maar uitzoeken. Dat is een kwaaie. Met de notaris? Maar god, daar is wat mee. Moet ik toch eens achter zien te komen heb de politie op bezoek gehad. Niet best. En dan nou de bruiloft. Hele verdomd het, die komt niet. Maar touw, touw gaat. Met zijn plastic zakje. Je moet niks afslaan als vliegen. Dat zeker. Nou ja, en het werkt dan maar. De kaboutertjes doen het niet voor me. Hé, hey, dank Lies. Zo. Aan de afwas. De koffie staat al klaar, Hede. Ah, fijn. Dank je. Zo. En je hebt dat stuk land van Anna gekocht, hè? Ja, ja. Het, het, het is al voor mekaar bij de notaris. En je procedure dan? Er komt geen procedure. Ja, de vos stond wel op zich de poten, maar, maar Anna heeft het me afgeraden. Anna? Ja. Oh, daar hoef je niks achter te zoeken. Nou, dat doe ik ook niet hoor, Zeg, wat heb jij eigenlijk betaald voor dat land? Of mag ik dat niet vragen? Ah, dat mag je best. 90.000. Ik heb dus nog een halve ton over. Zo? Ja, daar kan die messie ervoor gezet worden. Zodat we de zaken weer een beetje onder controle hebben. Goed gedaan, zeg. Maar ze heeft je ook niet overvraagd. Ik ben niet van gisteren. Dat blijkt, ja. Hé, hey, uh, waar is Frank? Oh, die ging naar Anna. moest plussen of zoiets. Mooi. Nou, dan ga ik even naar moe. Dat oude mens het heeft me al een week niet gezien. Ik had het ook veel te druk. En uh, als Touwlands komt, dan uh, zeg je hem even dat hij in het hoekje aan de gang kan gaan, hè? Doe Ik ben zo groot mogelijk weer terug. haast je maar niet, hoor. Je moeder heeft ook de rechten. <laughs> dat uh, heeft ze niet altijd gehad. <laughs> Wat bedoel je nou weer? Niks, laat maar. Ik ben weg. Komt erin, deur is open. Hier ben ik al. Hm. Zeg, had je een klus voor me? Dat doe je snel. Ja, ik had toch niks te doen. Zeg, Anna. Er staat buiten een auto met een Engels nummerbord. Is die van jou? Nee, van Johnny. Johnny? Dat is een vriend van me uit Londen. Hij filmt. Is een paar dagen over. Sla slaapt hij hier bij jou dan? Ja, niet op het erf. Wat is er? Je kijkt zo raar. Ik? Nee hoor. Ja. De deur van het konijnhoek is uit zijn hengsels. Kan je dat voor me maken? Tuurlijk, als ik een gereedschap heb. In de schuur vind je alles wat je nodig hebt. Er staat ook ergens een bak met schroeven en hengsels. In. Oh, dan vind ik het wel. En als je klaar bent, kom je nog even terug, hè? Doe ik. Is dat, eh. Uh... Is dat dan niet, eh? Uh... Ja, met die Engelsman, uh, dat, dat ik stoor, uh, dat bedoel ik? Kom je erbij? Nou goed, wat zo dan? Ja. Zeg, Wiebe. Mm. Er gaan geruchten. Wat? Ja? Wat voor geruchten? In het dorp. Ze hebben je gezien. Oh ja. In het huis waar vrouw Govers zit. Is dat waar? Nee. Toen met die chocola was je er ook. Nou, nou, nou, en als het waar is... Dus het is zo. Waarom? Waarom ga jij op bezoek bij vrouw Govers? En, en, en waarom mag ik dat niet weten? Je hebt hier altijd volgehouden dat we niks met ze te maken hebben. Ik doe mijn christenplicht. Die had jij veel eerder kunnen doen. Ook tegenover Hidde. Wat is er met jou aan de hand, Wiebe Ozinga? Niks. Niks? Wat zou er nou aan de hand zijn? Nou, eerst doe je jaren alsof ze niet bestaan. Je weigert zelfs burenplicht. En nou loop je de deur van het tehuis huis plat. Maar bij Hidde kwam jij nooit. Een mens kan van gedachten veranderen. Er is wat. Er is niks, zeg ik je. Niks. Niks meer dan mijn christenplicht. Hm, dan nodig jij Hidde zeker ook uit op onze zilveren bruiloft. Nou, uitnodigen kan, maar of die wil komen. Dat zullen we dan wel zien. Maar er gaat een uitnodiging naar Hidde. Nou, doe jij dat dan maar? Ik kan dat allemaal niet bijhouden. Dat doe ik zeker. Dat doe ik zeker. Misschien klaart de lucht dan een beetje op. Nou, je hebt nog een week. Dat weet ik. Dat weet ik, Wiebe. Dan eindelijk. Hier was je oude moeder toch niet vergeten, hè? Nee, weinig tijd. Maar, maar ik ben er nou toch. Hier, een bloemetje. Oh, dankje. Ik word wel goed bedeeld de laatste tijd. Oh, dat weet ik. Wie beozen is hier ook gezien? Ach, hij komt af en toe langs, ja. Maar hij moet hier wegblijven. Ik kan hem niet weigeren, jongen. Hij blijft onze buurman. Mijn buurman bedoel je? Denk toch na. Hij heeft je schof terug behandeld. Daar heeft hij zelf het meeste last van, hè? Last? Laat me niet lachen. Angst, dat heeft hij. Dat hij niet in de hemel komt. Schijnheiligheid. En angst voor vrouw Ozinga. Want, want die weet na al die jaren nog steeds niet hoe de vork in de steel zit. En jij gaat het er niet vertellen. Als u me niet uitdaagt, niet. Als u begint te sarren. Ik heb al die jaren voor jou mijn mond gehouden. En die hou je ook. Zolang ik leef. En als je niet meer leeft? Dan heeft het geen zin meer. Dan doe je alleen anderen maar verdriet. Hoe is het met Lies? Oh, prima. Zorgt ze goed voor je? Dat zei ik toch? Op de boerderij is alles in orde. Je moest eigenlijk aan de vrouw. <lacht> Daar heb ik geen tijd voor moe. Of je nou met z'n tweeën in bed ligt, s'nachts of alleen... Daar leidt de boerderij toch niet onder? Ik heb het niet zo op gebonden zijn. Een goede vrouw kan een beste hulp zijn. Ik heb nou toch een beste hulp? Ja, maar die betaal je. Een vrouw kost ook geld. Misschien nog wel meer. Jurkje hier, dingetje daar. Bij je vader en mij ging het anders prachtig. Ja, maar dat waren andere tijden. Ja, jongen. Dat waren andere tijden. Nou, ik stap me weer op. Nou, wel. Je bent er net. Ah, ik heb het druk. Ik moet die mestilo in orde maken. In Den Haag hebben ze weer wat bedacht. Je mag niet gieren. Het kan niet in de sloot. Maar mijn kelders zijn vol. Heb je het geld dan? Waarom maak je dan maar geen zorgen over, Moe? Dat heb ik aan Anna te danken. Anna is ook een beste. <laughs> Begin nou niet weer, hè Moe. Hoor je me dan wat zeggen? Nee, nee, nee, maar ik voel het. Nou... Tot de volgende week. Tot kijk. Dag, jongen. En doe liefste groeten van me. Zal ik doen. Dag. Dag. Ik denk dat ik een zaakje ga openen in morsplankjes. Die dingen werken als de pest. Zo zie je waar. seniel is touw nog niet. Maar je neef is wel op. Jammer. Zou nog zo'n idee moeten hebben. Uh, voor de mest en zo. Want dan moet die silo er komen. Mensen, mensen, wat een geld kost het allemaal. Daar zou ik dik van kunnen rentenieren. Reis om de wereld of zo. En het feest komt dichterbij. Ik geloof dat Ozinga nou het hele dorp heeft uitgenodigd. Had een grote tent neerzetten. Wie heeft ooit van zoiets gehoord? Gratis vervoer met een oude paardentrem. Wel ja. Cijfer van Zalingen is ook gezien. En weer met de notaris. Daar komt nog eens een keer gedonder van. Let maar op. Dat ruiktouw. Drie uur in de wind. Luister eens, Ronda. Ik heb voor jou een paar spullen op het oog. Antieke kerkbank. Prachtig voor in de hal. Ja, een antieke kandelaar en een paar biedermeetjes. Maar het mooiste stuk van allemaal, let op... Een echte goya. Oh, Spaans, Pieter. Natuurlijk. Geen hinderlo. <laughs> en ik ben van plan om dat zelf uit Spanje op te halen. En als je wilt... een je Parijs erbij? Oh, nee, Pieter. Dat, dat vindt hij nooit goed. O je god, Gonda. We leven toch niet meer in de vorige eeuw? Hè? Je mag er toch wel een week tussenuit. Met één dag heb ik al moeilijkheden. Dat weet je toch, laatst met die klok. Maar als ik alleen ga, dan komen de reiskosten erbij. Voel je iets voor mijn aanbod? Ja. Een prachtige kooi, dat verzeker ik je. Hoe weet ik dat die het waard is, Pieter? Vertrouw nou maar op mij. Pieter Feinhout nemen ze niet te pakken. Hoeveel? Oh. 20, 25.000 zo in die koers. Hè? Dat is een hoop geld. Het dubbele waard, Gronda, Het dubbele. Maar omdat jij het Nou, oh, we praten er nog wel over. Zeg, ga jij naar die bruiloft? <laughs> Wat dacht je? Ja, ons hebben ze natuurlijk ook uitgenodigd vanwege vamke. Maar krijgen we dan geen last? Stel, nee. Wel nee, schatje. Strikt zakelijk, hè? Allemaal strikt zakelijk. Ja, hij is een drifkop, hoor, Piet. Ja, hij zal niks merken. Ik hoop het, want uh, ja, ik, ik wil echt geen toestanden meer. Krijg je niet, kan ik me ook niet voor oorloven. Overigens, uh, heer de Govers heeft het land van Anna Keverling gekocht. Ja, ja, spech. Ja, ik heb zoiets gehoord, ja. ja. Dat had jij graag willen hebben, hè? Mm -hmm, ja, ja ik, ik heb het haar nog geprobeerd af te raden. Ja, de prijs was belachelijk. Mm -hmm. Nou ja, ja, als er liefde in het spel is. Hè. Hè? Ach, die twee. Ach, kom nou, Peter. Nou, het zou me niks verbazen, hè? Nou, Govers is dan wel binnen. Dat zijn wij ook, Pieter. Mm. Oh, kom, ik, ik, ik moet er vandoor. Uh, ja, ja, even betalen. Dan ga ik ja. met je mee. Hè? Ja, maar wat bedoel je nou, Frank? Nou, precies zoals ik het zeg Almere. Anna heeft een vriend op bezoek uit Engeland. Johnny heet hij geloof ik niet. Nou, gaat u dan zelf kijken. Hij is best aardig hoor. Praat gewoon Hollands. En hij is filmer bij de BBC. Wel, dommer. Is er wat, eerder? Nee, er is niks. Er is helemaal niks. Nou, ik uh, ga er vandoor. Anders ben ik te laat. Ja, tot kijk. Goeie genade, heerde. Wat zie jij eruit? Ben je ergens van geschrokken? Nee. Oh. Nou, ik dacht, er is toch niks ergens aan de hand? Ik wou gaan douchen, maar er zit een vent bij Anna. Goh, een vent? Bij Anna Keverling? Nou en? Nou en, er hoort geen vent bij Anna te zijn. Nou, dan vraag ik je. Als jij er mag douchen, mag een ander dat dan niet? Ja, maar hij doucht er niet. Hij doucht er niet? Wat doet hij er dan? Hij slaapt er. Een paar dagen, zei Frank. Nou, dat hoort niet. <laughs> Sinds wanneer ben jij zedenbreker, Hidde? Of, eh... Uh... Wat? Ben jij soms jaloers, Hidde Govers? Die koffie is niet te zuipen. Mooi feest, hè, Frank? Hé, hey, Touw. Jij ook hier. <laughs> ja, dacht je van niet. Gratis, slokkie. Happy voor niks. Gebeurt niet elke dag. Oom oh, midden is ze zeker niet. Nee, ze zit thuis. <laughs> Aan de borrel. Oh. Ja, even in. Om Johnny. Bij uh, Anna. Oh, oh Johnny, ja. Ja, daar komt gedonder van. Zou je denken? Zeker weet de jonkie. Zeker weten. Mensen, mensen beste mensen. Oh, ja, mag ik even. Dan gaat wat gezegd even, worden. Stil. Mensen. Ik heb jullie wat te zeggen. Ik zal geen lange reden voor houden. Ik denk echter dat dit het moment is om jullie te zeggen... hoezeer ik het op prijs stel om, om iedereen hier in zo'n grote getalen bijeen te zien. Het is nu 25 jaar geleden dat mijn vrouw en ik elkaar het ja-woord gaf. 25 lange jaren van werken, van bouwen en geloven in een bedrijf... dat al zoveel generaties lang in onze familie is. Ja, de laatste jaren natuurlijk gesteund door mijn zoon. Onze zoon, Eelco. 25 jaren van lief en leed. Ja... Ja, ook het leed is ons niet gespaard gebleven. Nee, alleen al wat die andere heeft aangedaan. Maar de Heer was met ons. De Heer heeft ons niet in de steek gelaten. Hij heeft ons geleid en gesterkt. Zodat wij tenslotte deze mooie dag konden beleven. Uh, laten wij dankbaar zijn. Tast toe. Ja, het is jullie allemaal van harte gegund. Tast toe. Ik, uh, ik heb gezegd. Zei, kom mee, Frankie. Het kou buffet staat daar. Ah, Gonda, daar ben je. Is je man er niet? Nee, hij had andere bezigheden. Nou, des te beter. Kan er ook geen narigheid komen. Ja. <laughs> hey, uh, heb je al over mijn voorstel nagedacht? Ik kan niet mee naar Spanje, Pieter. Dat had ik je al gezegd. Je begrijpt het niet, Gonda. Ik bedoel, uh, heb je trek in die Goya en, en de rest, die, die, die biedermeijetjes, de uh, kandelaar. Ja, de natuurlijk, maar oh, oh, nou, mooi. ik moet er zeker van zijn dat ik geen kat nee, in de zak kom. Nee, nee, nee, nee, dat gebeurt niet, heel verstandig. Hè? Zeg, blijf hier even staan, ik haal een glas oh, voor nee. je, Ja, zo terug. Zeggen van nu? Hé, op zijn feest? Ja, anders gaat hij direct nog een toespraak houden. Dan over mij. Over hoe ik hem zal opvolgen. Ik ken hem toch? Ja, maar toch op zijn feest. Nee, niet? ik zal heel rustig blijven. Maar als ik het niet doe, dan voel ik zo'n zo, zo snappering. Ja, maar als hij kwaad wordt dan, juist daarom. Hij kan nu niet kwaad worden. Wie het die gasten. Die sterft liever dan dat hij zijn gezicht verliest. Dan zal ik dan met je meegaan? Nee, dat is beter van niet. Ik uh, zal eerst even met mijn moeder praten. Die, uh, die weet hoe we maar moeten pakken. Ja. Wacht hier maar op. Oké. Okay. Zo, van Salingen, Is Eelco uh, er niet? Oh nee, die is even weg, toch. Zou die niet moeten doen, hè? Nee, iemand als jou alleen laten. <laughs> ja, maar ik ben toch helemaal niet alleen, hè? Met al die mensen. De mens is vaker alleen dan niet eens. Neem Hidde. Wat is er met Hidde? zit thuis te zuipen van verdriet en narigheid. Liefdesverdriet, begrijp je? Nee. Als je maar niet hierheen komt, want dan heb je de poppen aan het dansen. En waar heb je het over? Ja, ik weet dat Oost-Gaje en Hilda elkaar niet willen zien. Maar wat... Ja, maar waarom niet? Dat is de vraag. Begrijp je? Ach, man, je raaskant. Ik begrijp er niks van. Ik hou verder mijn mond. Ik zeg niks meer. Maar er komt gedonder van. Let op mijn woorden. Met zijn hele huigelachtige droep. Mij zie je niet op je bruiloft, Ozinga. Niet naar wat je mijn moeder hebt aangedaan. Ik kom niet naar jouw feest. Ik zou het eigenlijk in zijn gezicht moeten schrijven. Waar het hele dorp bij was. Wisten ze meteen wat voor een rotzak het is? kan hij de kerkerraten en zijn vriendjes bij de gemeente ook wel vergeten. Eigenlijk zou ik het moeten doen. Wat domme. En Anne met die kerel is toch ook niet om me uit te houden? Als er even zo'n baardaap uit Engeland komt, dan gaan hillen meteen opkrassen, ja. Nou, oh, dat zat er weer. Uw enige Govers? Ja, met dokter Miedema hier. Wie, wie Miedema hier? Nee, wacht even, moment, govers. Dokter Miedema, ik heb een vervelende mededeling. Uw moeder... Met mijn moeder? Wat is er met mijn moeder? Uw moeder is ingestort. Ingestort? Hoezo ingestort? Ik ben, ben van de week nog bijna geweest, ze hebben niks aan de hand. Het lijkt mij beter dat hij zo snel mogelijk hier naartoe komt. Ja, ja, maar, maar, ja maar ik ben hier helemaal alleen op de boerderij. Die dus kan ik nog niet in de streek laten. Het is echt nodig, meneer ja? nou, go nou, Goed, dan kom ik. Uh, ik moet erbij zeggen, ze ligt in het streekziekenhuis. In het streekziekenhuis? Wa waarom niet in het bejaardenhuis? Wij hebben hier geen intensief care, meneer Goevers. Oh. Nou, oh, nou goed. Uh, nou, nou, nou, nou, nou, kom ik wel. Dag, dokter. Ja, dag, hoor. Jeetje. Nou, dit weer. Ja, wat, wat moet ik nou? Touw, Frank. Want er zit niet veel anders op. Dan ziet hij me toch nog op zijn feestje. Nou, daar zullen ze er toch nog lang over napraten. Eelco heeft jou wat te zeggen. Hoezo moet dat nu? Ik kan er niet wachten, hè? Nee, vader, dat kan het niet. Ik heb er al lang genoeg over nagedacht. Ja. Nou. Vader, ik ga met zamke trouwen. Opa, en ik heb besloten. dat is toch geweldig, jongen. Dat is een prima beslissing. had hij anders verwacht. Nou, we hebben ruimte zat. Ja, dat is nou net wat ik het over wil hebben, vader. Ja, ja. Ik kom hier niet op de boerderij wonen. Wat, hoezo? Je, je komt hier niet wonen. Ja, wat bedoel je nou? Je kunt nog dit bedrijf niet runnen, ergens anders gaan wonen, hè? Vader, ik, ik, ik, vader, ik wil dit bedrijf niet runnen. Ik, ik wil met Famke wat, wat? En, en de paarden. Wat? Rustig, wat? Rustig, nou, wiebe! Het enige wat hij wil is dat. Hard. Dat is mijn dank, Mijn eigen zoon hier? God, waarom ik dat afgelopen? Het ik... heeft er toch niks mee te maken, vader? Nee, vader, ik hou van Frank en zij houdt van mij en ik voel nou eenmaal meer voor de paard. Hij houdt van, hij houdt van, hij houdt van. Dat gaat niet door, begrijp je dat? Want als je maar nu denkt, ik. Ik, ik, ik onderf, begrijp je dat? Ik. Ik. Uh, oh, uh, okay. uh, oh, oh, kijk eens. Trouwens, ga jongens. Het, Oh. Wiebe, Wiebe, wat is er, wat, wat heb je? Vader. Oh, oh God, Wiebe. Vader, Wiebe. Vader, wat heb je nou? Zij weg. Oh mijn God, dat is een hart. Hoe weet je dat? Reanimeren, dat kan ik. Eh, bel een ziekenwagen, dokter, vlug. Hij moet direct naar het ziekenhuis. De ziekenhuis. De ziekenhuis. Wacht, Wiebe. Nou, Wiebe. Wacht. Hemd ja, Wacht. is een oh, ja. Hier, hier. Kom eens jongen. Hm. Wacht even. Moet je luisteren, Frank? Uh, je moet naar de boerderij. Je moet de boel daar in de gaten houden. Want uh, oma is opgenomen. Plotseling. Ik, ik, uh, ik moet erheen. Oma ook al? Huh? Nou, dan, dan, dan kan u met de ambulance mee. De ambulance? Ja. Ozinga is ingestort. Hartaanval, zegt Anna. Verrek. Ah, dat meent u niet. Nee, maar je, nee, je begrijpt het niet. Allebei tegelijk. Hoe, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Waar ligt oma? In het uh, Streekziekenhuis. Nou, kijk, gaaf toch zeker? Dan vliegen de lokken in de weer laag vandaag. Want daar moet ook gaan ook heen. Dat zei Anna. Ja, ja nou, uh, ga, ga nog maar gewoon naar, naar die boerderij toe. Ja, ik Kom. ben al weg. Het was meer toch de ouderwets. Ik lieve prins. Haar toestand is nu stabiel, meneer Govers. De dokter zegt dat ze er weer bovenop komt. Gelukkig. Maar ze zal toch nog een week op intensief care moeten blijven. Het uh, heeft zeker weinig zin om iets tegen haar te zeggen. Hè? Ze zou u niet eens horen. Nee. Nou, dan uh, ga ik maar. Kan ik haar morgen weer bezoeken? Jawel. Maar een paar minuten. Dat is, dat is niet erg als ik haar maar zie. Hij zit erop. Ik loop met u mee. Zo die kant op, meneer Govers. Ja, ik vind het wel. Dag, zuster. Dag. Verrek. Dat was Ozinga. Heerlijk. Mevrouw Ozinga. Ik, ik... Wie ben Hij... Hij is op het feest. Weet ik... Jij was er ook. Jij was er ook, maar, o, oh, hier. Maar hoe dan? Elko vertelde hem dat hij met Famke ging trouwen en, en dat hij niet op de boerderij kwam. Nou, toen had hij het niet meer. Nou, uh, rustig nou maar, vrouw Ozinga, rustig nou maar, het komt allemaal wel goed. Maar wat doe jij dan hier? Moeder, ze is op intensive care, maar ze heeft een sterk hart. Ze komt er wel weer bovenop, zei de dokter. Allebei. Allebei. Gadsamme. Komt ook allemaal bij elkaar. Ozinga, vrouw Govers... ...en die meid heb heel goed ingepikt. Daar zou je het toch van aan je hart krijgen. Enfin, die kunst te maken van Anna is weer weg. Een rare knakker hoor. Liep maar met zo'n filmding te zwaaien. Ik geloof dat hij het hele dorp gekiekt heeft. Wou hij mij ook doen, maar aan mijn lijf geen flauwekul. Ik hoef niet op de foto. Ja, dat, dat hebben sommige negerstammen ook. In de woestijn geloof ik. <laughs> Zag ik eens op de televisie. Als ze een foto van je maken, nemen ze een stukje van je af. Nou, van touw nemen ze toevallig niks af. En helemaal zo'n vreemde snoes aan niet. Nou, kom. Het is weer tijd. Ga maar weer eens aan het werk. Mm. Mm. Binnen. Ik ben het. Hede. Sinds wanneer klop jij? Sinds vandaag. Er kan toch iemand zijn? Ach, nou, idioot. heb je toch voor raar dingen in je hoofd. Ik ben een week niet onder de douche geweest. Ja, dat is te merken. <laughs> nou, ga je gang. Je weet weg. Maar... Um... Wat maar. Nou, ik... Uh... Ik bedoel, we hebben er toch nog helemaal niet over gepraat? Over uh, die, uh... Je bedoelt Johnny. Die is weg. Dat weet ik. Nou, wat sta je dan al? Komt hij weer terug? Voorlopig niet, denk ik. Hij is weer naar Londen. Oh, ik, ik dacht eerst dat hij hier vergoed zou blijven. Johnny? Oh, wel nee. Die reist de hele wereld af. Uh, en, uh, Is er wat, uh... Ik, ik, ik bedoel, hebben, hebben jullie. Uh... Nee, Hedem. We hebben niks. We hadden niks en we hebben niks. Trouwens, ik mag toch wel leven zoals ik dat wil? Maar, maar ik dacht dat wij. Uh... We kennen elkaar zo lang, Johnny en ik. We zijn goede vrienden. Nou, maak je nou me niet ongerust. Dat, dat was ik anders wel. Ja, ga hem maar lekker onder de douche. <kijt> Daar knap je van op. Hoe is het met je moeder? Oh uh, goed. Uh, nog één dag en dan uh, mag ze van de intensive care. En dan? Wat bedoel je? Nou, gaat ze dan weer naar het bejaardenhuis? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Waar uh, moet ze anders heen? Zeg, um, staat de shampoo daar ook? Dan uh, kan ik mijn haar even wassen. Ah, bij de spiegel. Hey, zal ik het straks een beetje knippen? Ja, als het kan. Maar Eelco, hmm. jij blijft dus bij je besluit, ook naar wat er met je vader is gebeurd. Ja, moeder. Ik zal de zaak heus niet overhaasten, maar mijn besluit staat vast. Tja, het is jouw leven. Klopt. Hé, he, wat heeft Neeltje 3 nou? Ah, die is wel meer onrustig. Ik vraag me toch af hoe dat zal gaan straks. He? Nou, vader zal iemand moeten aantrekken. Moeder. Ja, ja. Het ja. lijkt me niet erg waarschijnlijk dat u weer volop aan het werk kan. Ja, jij, jij doet er zo koud over. Nee, je vergist je moeder, ik heb het hem te doen. Maar feiten zijn feiten. En iemand die een hartaanval achter de rug heeft, die, die kan niet meteen weer voor de volle 100% aan de gang. Ja, misschien wel voor 0%. En dan bent u wel wat somber, zeg. Vader is toch altijd ijzersterk geweest. Hij zal gewoon een tijd rustig aan moeten doen. Ja, maar we zullen inderdaad iemand aan moeten nemen. Ja, dat denk ik ook. Maar dat kan toch wel? Jullie zijn niet armlastig. Er zit hier iets in dit programma. Dat, dat klopt niet helemaal hier. Kijk nou. Hier, hij wisselt op het vetgehalte. Ja, daar had vader ook altijd moeite mee. Had? Heeft, moeder. Vader heeft. Hij is er nog. Weet u wel? Ja. Uh... Zal, ik, uh... zal ik koffie halen? Ja, dat heb ik wel trek in, Ja. Vanmiddag ga ik trouwens naar het ziekenhuis. Kan jij het dan uh, alleen af hier? Ja, Famke komt, die kan ook wel wat doen. Oh. En Touw die zou tegenvieren hier zijn voor, uh, voor die reparatie aan het hek. Ja, goed. Nou, dan uh, haal ik de koffie maar. Ja, is goed. Hé, huh? dat, dat rotting. Zo, dat is gebeurd. Ik ruik weer naar viooltjes. <laughs> je ziet er een stuk beter uit, toch? Nou, ga maar zitten. Dan zal ik je even knippen. Uh, ja. ik sla uh, die uh, handdoek even uh, op. Uh, Zo. Nou. Uh, <laughs> daar kan wel wat af. Van een struikgewas. Ja, maar niet te veel, hè? Ja, rustig maar. Kom voor mekaar. Ik had bijna een steen door zo'n ruiter gekwakt. Ja, heb je het over? Over het feest. Ozinga. Wat heb je toch tegen die man? Begrijp ik niet. Dat, dat kan je ook niet begrijpen. Het hmm. is van heel vroeger. Oh ja. Ach, vader, ik, wat kan het me ook schelen. Ozinga en mijn moeder, die, die hebben vroeger wat gehad. Echt waar? Ja, ik, ik, ik, ik vertel toch geen sprookjes. Maar wat hadden ze dan? Nou. Ze hebben elkaar op de kermis leren kennen. Dat is toch niet zo erg? Dat komt op alle kermissen voor dat mensen elkaar leren kennen. Ik heb zelf ook ja, wel eens iemand... Ja, hij, hij heeft haar in het hooi gekregen. Ze was toen nog niet met mijn vader. Zo? En toen kreeg ze een kind van hem. Wat? Ja, maar toen hij het wist, toen heeft hij haar in de steek gelaten. Begrijp je? Hij heeft haar laten zitten... Hij wou niet met haar trouwen. Nou begrijp ik wel je zo. Dat, dat, dat kind... Dat kind dat werd doodgeboren. En toen heeft mijn vader haar getrouwd. Begrijp je nou? Ja. God heren. Derg. Al die jaren heeft hij net gedaan alsof er niks aan de hand was. Al die jaren. Niet weet vrouw Ozinga dat. Ik durf het niet te zweren, maar. Ik denk het niet. En de anderen ook niet. Mijn moeder heeft altijd. Mijn moeder heeft nooit haar mond open gedaan, En Mijn vader ook niet. Daar was hij te was hij trots voor. Daarom heb je zo'n hekel aan die man. Ja, daarom. Hij met zijn mooie praatjes. Met zijn schijnheiligheid in de kerk. De rechtschapen Ozinga, jawel. Met de Bijbel onder zijn kussen. Hm. Daar zat je dus al die tijd mee. Ja, wat dacht je anders? Auw! Mijn oor! Ik zit dan ook stil. God, wat een verhaal. Hoe wist jij dat? Nou, ja, al toen ik klein was. Toen hoorde ik mijn vader en mijn moeder erover praten. De muren zijn dun op immermoed. Zo. Klaar. Nou, ja, Weet je wat? We eten vanavond hier. Hm? Kanterelle. Wat denk je ervan? <laughs> Daar doe je wat in, hè? Ah, ja, om jou wat op te vrolijken. Nou, afgesproken. Afgesproken. Moeder is naar het ziekenhuis, dus laten we hier maar even bij ons eten. Ja, dat is goed. Nou, ik kan best lekker koken. Mooi. Waar hou je van? Uh, nou, als ik het voor het zeggen heb, de portie met een zoentje toe. Ja, ja, ja, maar dat voel je je maag niet mee, nou, hè? ik wel. En ze zeggen dat de liefde van de man... Ja, dat die door de maan gaat. Nou, uh, als je dan, hè? Vrijen met een zoentje toe. Nee. Hé, hey, ik maak spaghetti. Hm. Lust je dat? Nou, als jij het maakt altijd. is niet Italiaans dan, hè? Ja, precies. Meer is wat anders. Kom eens hier. Nou, ik kom <laughs> niet. Ik kon niet doen. Nee, nee, nee, nee. Ah, jongen, ik moet dan koken. Nee, nee, nee, nee. Laat me nou aan mijn spaghetti beginnen. <laughs> Thank you. U hebt geluisterd naar het vijfde deel van Landleven, Een hoorspelserie in zeven afleveringen. Geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. De rolverdeling. Hiddegovers. Jan-Jaap Jansen, Moeder Govers. Lies de Wind. Frank. Hans Breedveld. Douw. Korwitsche. Wiebe Ozinga werd gespeeld door Bernard Droog. Geitske Ozinga. Marianne Rector. Eelko, hun zoon. Olaf Wijnands. Famke, Erna Bos. Lies de Parera, Ineke Terhege. Anna Keverling, Rick Nicolet. Gonda van Zalingen, Paula Major. Notaris Fijnhout, Jan-Anne Drent. En een verpleegster, Teuntje de Klerk. Technische realisatie: Tom Prudon, Leon Dubois en Marcel van Eupen. Regie Hero Müller.